Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Het Openbaar Ministerie, de politie en burgemeesters gaan nauwer samenwerken, zegt minister Opstelten. Hij spreekt van outlaw-bikers, die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motorclubs noemt hij niet. Opstelten spreekt van een krachtig signaal. Niemand is boven de wet verheven, dus ook motorclubs niet, zegt hij. De PVV werkt aan een wetsvoorstel om de periode van partneralimentatie drastisch in te korten. Na een scheiding moet iemand hooguit vijf jaar alimentatie van de ex-partner krijgen, vindt de partij. Nu is die termijn twaalf jaar. In het PVV-plan blijft de kinderalimentatie ongemoeid. Ook de VVD, de PVDA en D66 werken aan een voorstel om de partneralimentatie aan te passen. De actievoerders van Occupy mogen van de rechter op het Malieveld in Den Haag blijven. De gemeente wilde de betogers er weg hebben vanwege de kou. Het zou onverantwoord zijn om buiten te slapen. Van de rechter hoeven de actievoerders hun kamp niet op te breken... maar ze mogen er niet s'nachts slapen. Er mogen in de nachtelijke uren wel twee mensen op de spullen passen. Het openbare leven in België staat vandaag in het teken van een nationale staking. De Vakbonden willen het land platleggen uit protest tegen de bezuinigingsplannen... die ze asociaal noemen...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 Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu. Het weer dan. Vanuit het oosten trekt lichte sneeuw... langzaam richting het zuidwesten. Het KNMI waarschuwt dat het hier en daar glad kan zijn. Vanmiddag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie met een file op de A7 van Horen naar Zandam... bij de Alfred Weide-Wormer, drie kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Maandag 30 januari. Goedemorgen. Zo hier en daar sneeuwt het straks meer over de winter. En Lara heeft nu al een dagje ijsvrij. Minister Opstelten dan van Veiligheid en Justitie heeft bepaald geen warme gevoelens voor motorbendes. Zij zullen voortaan door allerlei instanties hard aangepakt gaan worden. Daar hoort u de minister straks over. VVD Tweede Kamerlid Janine Hennes Plasgaard vroeg eerder om meer informatie over de activiteiten van de motorclubs. Ik vraag er straks of de maatregelen van Opstelten ver genoeg gaan. De advocaat van Satu Dara reageert. De verslaggever Robert Bas heeft een overzicht van de problemen met de motorbendes. De delegatie van het ministerie van Landbouw reist vandaag naar Rusland... om een boycott van vlees en vleesproducten te voorkomen. Kiesje Hekster vertelt er zo meer over. PVV wil dat de duur van partneralimentatie flink wordt ingekort. En een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. PVV-Kamerlid Louis Bontes legt het zo uit. België gaat vandaag plat. U hoorde dat vanwege een staking tegen de bezuinigingsplannen van de regering... Joris van Poppel doet verslag... En Sander van Horen vertelt over het offensief van het Syrische leger in Damascus. de Franse president nog, Sarkozy, die durft wel. Vlak voor de verkiezingen komt hij met onpopulaire hervormingen. Dan sneeuw en ijs. Er hoort meer over wereldkampioensprint natuurlijk, Stefan Groothuis. In Friesland gaan ze er van alles aan doen om het ijs te laten groeien. Want je weet toch maar nooit. Mijn was is vanochtend in Rotterdam... waar daklozen eerder en vaker naar binnen kunnen. En de occupiers in Den Haag mogen van de rechter in de kou blijven staan. En dat vinden ze nog goed ook. Daar hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet NOS.nl of via Twitter voor uw vragen en opmerkingen naar NOS Radio 1. Ja, vandaag is dus eigenlijk, zo lijkt het voor het eerst winter geworden, het sneeuwt. Strooiwagens zijn onderweg en aan de telefoon Melanie van Jaarsveld van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe zwaar zijn de omstandigheden? Kunt u het schetsen? Nou, er, sinds gisteravond trekt er een sneeuwfront uh, over het land... van het oosten richting het zuidwesten. En daaruit valt eigenlijk uh, de hele tijd uh, lichte sneeuw. dat nou, heeft de hele nacht uh, in het hele, uh, het hele land gestrooid... om uh, gladheid te voorkomen. Dus we zijn met mannenmacht bezig om het probleem op de weg... Uh, zoveel mogelijk te beperken. Nou, is het ergens glad? Nou, dat is lastig te zeggen of het glad is. Kijk, wij strooien om gladheid te voorkomen. Op dit moment zijn er uh, nog geen ongevallen gebeurd... Uh, maar strooien kan niet altijd voorkomen dat het ook daadwerkelijk glad is. Dus we roepen mensen wel op om de reis wel aan te passen aan de omstandigheden. Ja. En daar rekening mee te houden. Ja, ik merk dat vanochtend ook het sneeuwt. Uh, lang niet overal. En u zegt het al, het trekt door over het land heen. Waar zit op het ogenblik de probleem? Nou, op dit moment zit de sneeuwlijn ongeveer op de lijn van Amsterdam-Utrecht naar het, uh, het noorden van Limburg. En eigenlijk de hoek daar rechtsboven van, daar uh, is de sneeuw al gevallen. En uh, linksonder, dus het zuidwesten van het land, uh, krijgt die sneeuw in de loop van de dag nog. Uh, dus daar zit op dit moment eigenlijk de lijn uh, van waar het sneeuwt. Goed. De eerste keer echt sneeuw, dan is het het meest het gevaarlijkste. Moet iedereen er nog aan wennen? Waar moet je op letten? Nou, we hebben inderdaad deze winter nog niet echt sneeuw gehad. Dus dat maakt deze spits wel uh, mogelijk bijzonder. Dus wat vooral belangrijk is, dat mensen goed eventjes de actuele verkeersinformatie volgen. Op dit moment is het rustig, maar het zou kunnen uh, dat de spits wel wat drukker gaat worden. Dus mensen moeten vooral de verkeersinformatie volgen en de rijstijl aanpassen aan de omstandigheden. En dan denk ik aan afstand houden, voorzichtig rijden en niet onnodig wisselen van rijstrook. En niet te wild remmen. <laughs> dat kan ook, ja. Nee, <laughs> ik altijd. Mevrouw ja. van Juijsveld, hartelijk dank. Graag gedaan. Melanie ja. van Juijsveld van Rijswaterstaat, hoort u. Dan schaatser Stefan Groothuis die is in Galgary wereldkampioen sprint geworden. Tot en met de laatste rit bleef het spannend of Groothuis zou winnen... of dat een van zijn Zuid-Koreaanse concurrenten dat zou doen. Korea of Gelderland? Die moe nu ook hoor, moe. Mo komt onder, onderdoor, komt erbij. Haalt die in, dat is een goed teken voor Groothuis. 1-7. Groothuis was binnen. De groothuis de groothuis is wereldkampioen. Groothuis. Groothuis. groothuis is wereldkampioen. Groothuis is wereldkampioen. Groothuizen is naar Jan Bos en Erben Wenemars... de derde wereldkampioen sprint uit Nederland. De strafrechtelijke aanpak van criminele motorbendes wordt opgevoerd... schrijft minister Opstelte vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat de overlast van deze outlaw-bendes... Uh, de die overlast die die veroorzaken, dat dat afgelopen moet zijn. Het gaat dan om afpersing, het gaat om intimidatie, het gaat om drugshandel... het gaat om vuurwapenhandel, uh, het gaat om uh, geweld... Uh, zelfs een poging uh, tot moord. Uh, dat moet met krachtige hand uh, bestreden worden. Ja, volgens Opstel te Denken, deze bende, dat ze boven de wet staan. Niemand uh, is boven de wet uh, verheven. En dat pakken we aan. En dat geldt, uh, dat blijkt uit onderzoek uh, van de laatste tijd. Zo'n veertig onderzoeken die we hebben, hebben lopen. Dat uh, de outlaw uh, bikers uh, gewoon, dat we die integraal met z'n allen uh, aanpakken. Op Stelte gaat in de aanval samen met de politie, de belastingdienst... en er is ook een belangrijke rol voor de burgemeesters. De burgemeesters kunnen namelijk evenementen blokkeren... vergunningen voor clubhuizen weigeren en vrijplaatsen kunnen worden schoongeveegd. De partneralimentatie moet drastisch ingekort worden. De PVV werkt aan een initiatiefwetsvoorstel waardoor een gescheiden partner hooguit nog vijf jaar alimentatie kan ontvangen. Daarna moeten beide partners weer op eigen benen staan en financieel niet meer van elkaar afhankelijk zijn. PVV-kamerlid Louis Bontes. Ja, hij staat nu op twaalf jaar. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Deze tijd zijn man en vrouw gelijk, tijd van emancipatie kunnen en willen allebei een uh, bijdrage leveren op de arbeidsmarkt... Ja, als je dan twaalf jaar alimentatie krijgt, is dat geen prikkel om aan de slag te gaan. Ja, het plan is om er nu dus vijf jaar van te maken... en in die tijd kan een partner zichzelf behoorlijk financieel onafhankelijk maken. Want dan kan een van de partners die kan zich voorbereiden op die arbeidsmarkt... kan eventueel een opleiding volgen. Binnen vijf jaar zou je zelfs een hbo of een, een wetenschappelijke opleiding kunnen volgen... Waardoor een van de partners weer aantrekkelijk wordt op die arbeidsmarkt en mee kan gaan doen. En dat is uiteindelijk het doel. Wij zien het als een, als een overgangsregeling, als een regeling om je voor te bereiden op, uh, ja, weer op die arbeidsmarkt. En die hoeft niet langer dan vijf jaar te duren. Voor kinderen blijven de oude regelingen van kracht. De PVV is niet de enige partij die plannen heeft voor alimentatieduurverkorting. Ook VVD, Partij van de Arbeid en D66 werken aan voorstellen om de partneralimentatie aan te pakken. Het was een lastig weekend voor de occupiers. Nu het buiten kouder wordt, is het zwaarder om in een tentenkamp te overnachten. Zo dacht ook de gemeente Den Haag. Die wilde het kamp op het Malieveld ontruimen vanwege de zogenoemde koude regeling. Maar de rechter vond dat te ver gaan. Het vonnis luidt als volgt. Verbied gedaagde, dat is de gemeente, om tot ontruiming van het kampement... op het Malieveld, te Schavenhagen, over te gaan met dien verstanden, dat tussen 22 uur, s'avonds... En acht uur de volgende ochtend niemand in het kampement aanwezig mag zijn... behoudens twee bewakers die al daar niet mogen slapen. En dat is een oplossing die de occupiers zelf ook al hadden bedacht. We doen al drie maanden niets anders dan bewaken en s'avonds uh, uh, het, uh, het kampement in de gaten houden. Dus ja, dat is, wat dat betreft verandert het niet zoveel. In Amersfoort lijkt er wel een einde aan Occupy te zijn gekomen. Daar is dit weekend het tentenkamp vernield door vandalen. De demonstranten waren op dat moment zelf niet aanwezig, zo meldt RTV Utrecht. Ja, dat was niet uit Utrecht. Het kwam uit de Amerikaanse stad Oakland. Daar werden 400 demonstranten van de Occupy-beweging gearresteerd. Betoging liep uit op rellen toen de demonstranten probeerden een leegstaand gebouw te bezetten. Ook zijn ze het stadhuis binnengegaan en werden er Amerikaanse vlaggen in brand gestoken. Geen openbaar vervoer, zondagsdiensten in de ziekenhuizen... geen post en alle overheidsinstellingen zijn dicht. In België is rond middernacht een nationale staking begonnen... tegen de saneringsmaatregelen van de regering. Vooral de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen ligt gevoelig. En verder wordt het volgens de vakbonden veel te makkelijk... om oudere werknemers te ontslaan. Zonder dat er ook maatregelen genomen worden... om ze aan een nieuwe baan te helpen. Er zijn vandaag 200.000 oudere werklozen... Ook die mensen gaan hun uitkering beperken, waar wij in de tijd over onderhandeld hebben. Dus, en die mensen geraken ook niet aan de slag. Slechts 3% van die oudere werklozen krijgen een kans in de bedrijven. Het is een nationale staking, maar dat wil niet zeggen dat alle Belgen het eens zijn met de vakbonden. Zo komen de stakingen volgens velen op een heel slecht moment, legt deze Belgische journalist uit. Nog nooit zoveel uh, discussie over zin en onzin van staken. Voor een deel aangeswengeld door het internet, maar er is meer. Hè. Um, dat is eigenlijk omdat die vakbond op een zeer slecht moment komt. Die, die staking komt op een zeer slecht moment. Uh, te laat om nog een effect te hebben op de voorbije reging, regeringsmaatregelen. Te vroeg om al een effect te hebben op de begrotingscontrole uh, die er komt. De Belgen lopen dan ook niet echt warm voor deze staking. Mensen... Ze hadden een zucht van opluchting geslaakt, Eindelijk een regering, eindelijk rust. En ondertussen worden ze oversteld met crisisberichten. En dan ja. een staking, dat begrijpen velen niet. In Gent hebben zo'n 130 leerlingen wel een meevaller. Omdat ze vandaag een examen hebben... konden ze gisteravond gratis en voor niks inchecken in een hotel. En dat blijkt ook nog eens een ideale leeromgeving... vertelt deze studenten. Het is hier veel rustiger dan bij mij thuis. En ik heb ook een groter bureau. Het is eigenlijk wel veel gemakkelijker om hier te leren dan thuis. Dus daar heb ik wel geluk mee. En ook op de luchthavens wordt gestaakt. Onduidelijk is nog of dat vertragingen gaat opleveren. Want niet alle personeelsleden doen mee. Kijken we naar de beurzen van afgelopen vrijdag. De AEX sloot met een verlies van ruim 1 En sloot daarmee een negatieve week af. In de Verenigde Staten ging het ietsje beter met de Dow Jones. Sloot een met een half procent verlies. En de Nasdaq die bleef wel in de zwarte cijfers. Technologiefonds sloot de week af met 14 winst in Azië. Zijn de beurzen weer geopend, wordt gehandeld. De Japanse Nikkei-index staat momenteel op een klein verlies. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. nos.nl slash radio1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6 met twee gitaren. Eén piano en drie stemmen voeren Sarah en Gert Bettens... en Reinoud Zwimmen hun grootste hits in het klein uit. Aangevuld met persoonlijke favorieten van het drietal... dat bekend staat als Case Choice. De setting van de concerten moet zo intiem worden... dat ze daarom besloten hebben om niet in het Utrechtse Vredeburg te gaan spelen... maar in Tivoli, aan de Oude Gracht in Utrecht... waar het grootste deel van het publiek kan zitten. So here we are raising a glass the moon casting shadows onto the grass We are forever we are Joyce hoort u met 16. Kwart over zes geweest. We gaan naar Mino Remmers voor de eerste keer vanochtend. Mino in Rotterdam, goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt alsof je het koud hebt. vier zwanen zijn... Ja, wel een beetje, ja. ja. Het is kou front, hè? hoor ik net. Hm. Zijn vier zwanen komen nieuwsgierig kijken... naar wat er die vent met die microfoon op de kader staat te doen in Rotterdam. En voor mij ligt heeft iemand vannacht denk ik een tv op straat gegooid. Dat is een heel slecht programma gezien denk ik. Ja, ik moet nog eventjes denken aan een e-mailtje wat ik vanmorgen lag van collega Mark Robin Visser. De man van vorige week die schreef al enigszins enthousiast. Ja, leg je warme lange onderbroek maar klaar, want je gaat koude ochtenden krijgen. Nou, viel vandaag nog mee vind ik. Ik heb hem thuis gelaten, want we gaan dadelijk ook naar binnen. En dat kan allemaal omdat er... Sprake is van de winterregeling in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dus ook hier in Rotterdam. Daarom sta ik ook bij het uh, William Boothuis met TH. Dat is de nachtopvang voor de daklozen, inderdaad. We hoorden net al iets over die occupiers... die ook niet in hun tentjes blijven liggen. Nou, zo gaat dat ook in de vier grote steden. Naast de reguliere opvang is er dan plek voor iedereen. En daar hoef je ook niet voor te betalen. En dat brengt ook weer meteen een probleem met zich mee... zoals we later deze ochtend zullen horen. Um, Dat is eigenlijk iets van de laatste jaren, die noodopvang die er dan is. Mensen ook actief van straat halen. In Den Haag gebeurt het zelfs verplicht. Rijdt de politie rond. Hier in Rotterdam weet ik niet, ga ik straks beluisteren. Maar ik ga, ja, het is nu nog niet open, zie ik. Brandt hier en daar wel licht. Maar we gaan dadelijk binnen eens even kijken hoe het er aan toe gaat in die nachtopvang. Die extra opvang vanwege de winterkoude regeling. Ik heb een fragment gevonden van nou, 15 jaar geleden hier in Rotterdam. En toen ging het er zo aan toe. Twee grote zakken vol met dekens en een paar slaapzakken. Dus we zitten aardig goed gevuld. Wanneer is het voor u te koud? Nou, nou is het is behoorlijk koud toch, hoor. Ja, ik ben goed aan. Nee. Ik heb de muts op. Ligt in de open lucht? Nee, het is een, uh, ja, een sporthal die niet meer gebruikt wordt. Nou, daar heb ik een gedeelte van afgezet. Omdat, uh, nou, lekker een huiskamertje ja, eromheen. Nou, nou er iemand lastig gevallen. Uh... Als je wilt, dan kun je vannacht ook naar de opvang van bijvoorbeeld Leeftes Heils of andere instellingen. En daar is het warm. Ja, maar dat is voor mij ook. Kijk, uh, nu is het hier buiten koud. Maar zodra ik aan naar thuis kom. Uh, ja, thuis, <laughs> mijn plekje. Dan kruip ik onder mijn dekentjes en binnen een zucht en een gewoon. je. Maar je hebt geen verwarming daar. Nee, maar ja, dat is uh, verwarming is te maken. Een, uh, een blikje met een beetje spiertesten je steek het aan in je kachel. Op straat is het, uh, is het toch uh, ja, met zo'n temperatuur al niet vol te houden. Wat ja, ik ik ik heb dan ook buiten geslapen met een uh, met een dekel en een uh, slaapzak maar het gaat gewoon niet. Je, je vries gewoon uh, kapot. Het, het is heel slecht ook. Ja, nee. dat, uh, ja, heel slecht. Het is nu al koud. Uh. Ja, dat was vijftien jaar geleden. Toen was het een stuk kouder dan nu volgens mij. Wij gaan zo de nachtopvang in hier aan de Harry Dunantstraat in Rotterdam. Maar nog is in Rotterdam. Dus vanochtend u hoort hem uitgebreid tot half tien. Prins. Oftewel, afdrukken. Het is een bescheiden benaming... voor de reeks enorme portretten van de Amerikaan Chuck Close. Sinds afgelopen weekend zijn ze voor het eerst te zien in de kunsthal... in Rotterdam ook al. 71-jarige Close woont en werkt in New York... en sinds 1988 is hij gedeeltelijk verlamd en zit hij in een rolstoel. Jeroen Wilaard bekeek de expositie samen met conservator Charlotte van Lingen. Chuck exacted a terrible price of himself. Inflicted a terrific astringency. Zelf spreekt hij het liefst van hoofden. De hoofden van bekende, vrienden, kunstenaars, zichzelf. Wat we zien is gewoon pop-art. Nou. Chuck Close, Charlotte van Lingen, is een van de laatste. Dit is de laatste de Mohicanen, zou je bijna zeggen. Maar dat is niet echt pop-art, want de pop-art richt zich echt op de consumptiemaatschappij. En wat Kloos hier doet, zou je bijna kunnen rekenen tot hyperrealisme. Maar omdat Kloos eigenlijk veel meer doet, hè, want dat zie je hier heel goed. Je ziet zo'n grafische werk, hij, is, hij laat heel erg het proces zien. Zou je hem kunnen rekenen tot proces-art. Mm -hmm. En die een beetje voortkomt uit de minimal-art. Mm -hmm. En uh, nou, dat mogen wij hier nou een klein stukje van laten zien. Nog steeds uh, bijzonder interessant en ook nog steeds in ontwikkeling. Want we laten hier ook het allerlaatste werk van Kloos zien. En dan zien we een paar tapijten. Nou, je wordt er eng van, want het lijken net foto's. Maar ze zijn toch geknoopt. Geknoopt, geconstrueerd. Het lijkt gefotografeerd. Bijvoorbeeld daar, ja. dat hoofd van Philip Glaas. Maar als we erop aflopen, dan lijkt het meer een soort laat-19e-eeuws pointillisme, Want het is opgebouwd uit... Allemaal hele kleine vlakjes. Ja, en dan moet je nog eens ietsje dichterbij. Wit. Kom eens dichterbij, dan ja. zie je... dat is gemaakt van geschept papier, van pulp. Ja. Nou, heb je ooit zoiets bedacht? Kloos heeft op een gegeven moment samen met, een, uh, met, een, met, een, met een, iemand van een werkplaats... Uh, Joe Wilfer genoemd, heeft hij gezegd van... laten we eens kijken wat we met, met dat uh, geschept papier kunnen doen. En uh, ja, hij was eerst een beetje huiverig... maar nadat Wilfer had laten zien hoeveel gijstintje je ermee kon maken... Uh, zijn ze aan de gang gegaan. Zo is het geëvolueerd, met allerlei technieken. Zo gaat het nog steeds door. De kern blijft toch simpelweg hoofden. <laughs> hoofden, en dan vooral hoofden. Want voor Chuck, dat zul je ook zien, je ziet steeds ook dezelfde hoofden. Mensen die niet ouder lijken te worden. Mm. Uh, voor hem is een hoofd is iets neutraler dan een portret. Want een portret is gauw van, nou, dat ben jij of ben jij. En dan moet ik je iets vertellen over Chuck. Chuck herkent geen gezichten. En dat zie je eigenlijk in zijn werk terug. Dus Hij zegt die hoofden, ik kan nooit zien wie wie is. Dus ik zie jou iedere dag, maar ik denk dan wie is dat ook alweer? En dat zie je eigenlijk een beetje in zijn portretten of in zijn hoofden terug. Je moet afstand nemen, je moet goed kijken, je moet je ogen dichtknijpen. Wie is dit? Oh, dat kan die zijn, maar je kan nooit helemaal ze vatten. En zonder geheugen bewaart hij ze op deze manier. Ja. Ja, zoals wij er nu ook naar moeten kijken. We lopen langs al die grote portretten, gemaakt met al die verschillende technieken. En daar is hij zelf in zijn rolstoel, gehuld in een heel mooi, bondgekleurd kostuum. Chuck Close. De man die volgens zichzelf landkaarten van menselijke ervaring heeft gemaakt. Well, Ik dacht altijd dat een persoon's face een rondje van hun leven If Als ze hun hele leven lachen, hebben ze lines. Als ze hun hele leven lives, hebben ze furrows in hun brow. Everything is the face to who they are. Aan gezichten zijn levens af te zien, lijnen van het lachen, rimpels van het fronsen. Het is allemaal af te lezen aan het gelaat, kaart van de ziel. Zijn werk is zijn passie. De kunst ontstaat tijdens het werk door het werken zelf, niet door te gaan zitten dromen van iets. Inspiratie is voor amateurs, zegt Klaus. Inspiration is for amateurs. Everything grows out of work itself. Every time you do something, something else occurs to you. It kicks open a door, you go through that. You don't have to sit around and dream up a great idea. Ideas just flow from the activity of work itself. At Radio Angel Now, Sport. Schaatser Stefan Groothuis heeft in Calgary voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel Sprint veroverd. Hij is de derde Nederlander die dat is gelukt, na Jan Bos en Erben Wennemars. Groothuis won de titel mede door een geweldige duizend meter... in een nieuw Nederlands record van 1 minuut 10e uh, en 96 honderdste. Eerder kon hij de hoge verwachtingen nooit waarmaken tijdens wereldkampioenschappen Sprint... en de opluchting was dan ook groot. Eindelijk lukte het een keer. Elke keer was er wel wat... Zelf verknal ik het of wat dan ook, dan maakt niks meer uit. Eindelijk het lukt het een keer. Ja, je hebt nu al drie keer eindelijk gezegd. Kreeg je dat gevoel dat het, dat het misschien wel nooit meer zou komen bij jou? Ja, natuurlijk stiekem toch wel ergens. Ja. Dan denk je van, kan het nou dat het elke keer... Of er gaat iets mis, of, of, of ik verknal het zelf, of ik word ziek of wat dan ook. Elke keer belangrijk, Met als, ik, als ik heel goed ben, ging het gewoon mis. En eindelijk het lukt het een keer. Maakt dat de ontlading, de vreugde, mooier, groter? Dat denk ik wel, ja. Het is ja. echt fantastisch. Eindelijk dat het gewoon lukt om... Uh, om ze er allemaal een keer af te rijden. Hoe je dan nog die laatste drie races? Want die tijd staat, je weet, ik heb gedaan wat ik kan. Maar dan moeten die anderen nog. Ja, nou ja ergens, uh, ja, ergens ga je gewoon hopen. Ik ga gewoon hopen. Maar ergens zou je er een klein beetje rekening met dat ze toch onderdoor gaan of zo. Denk van, uh, ja, de, die, die, je denkt van, ja, dat heb ik meegemaakt. Ik denk van, ik mag, zie maar, er gaat er vast één onderdoor en dan zien we alweer. En nou, dan gebeurt het niet. En uh, ja, zo gaaf. Uiteindelijk, dat, dat, uh, ja, dat, uh, en dat is nog zo spannend, hij randje 4-6 rijdt hij opent 25-2 natuurlijk, even 16-2. Ja, dan, dan zit hij in principe ver onder mijn schema. En, uh, maar goed, je weet dat hij kapot gaat en uh, gelukkig ging hij goed kapot. Ja. En dan? Komt hij over de finish? Ja, gewoon ja, even helemaal ontlading met Jack erbij, uh, die is natuurlijk al een paar keer bij is geweest dat het, uh, dat het net niet ging. Even met spelen meegemaakt met mij en zo, gezien hoe dat allemaal ging. Vierde, vierde? Ja, vierde en ook die hele periode ervoor en zo. En ik uh, merk gewoon dat hij zo blij is ook voor mij, dat het, dat het wel, wel lukt nu, ja. Je begon met een paar keer eindelijk te zeggen, hoe zwaar is de rugzak die nu van je schouders gaat? Weet ik niet, ik kan het niet meten, maar ik ben wel blij dat het gewoon een keer lukt, ja. Heel erg blij, zeker weten. Ik ben heel erg blij dat ik hem, dat ik hem eraf geflikkerd heb. Stefan Groothuis dus, wereldkampioen sprint. En Erben Wennemars was in 2005 de laatste Nederlander die het WK-sprint op zijn naam bracht. Chinese schaatsster Yu Ying verraste door de wereldtitel bij de vrouwen te veroveren. Ze bleef de favoriete Christine Nesbitt nipt voor. De Canadese kwam tweehonderdste van het seconde tekort voor de wereldtitel. En dat was voor Nesbitt een grote teleurstelling. Nou uh, Ja, yeah, it's is disappointing, but I Maar ik weet niet, ik denk het makes me yeah, I have to push myself more because I can. I have a big gap in the thousand. I can win by a lot in the 1000, but obviously, I have to work in my 50 more en I want to win by even more in the 1000. Stimulans is het om nog harder te werken, zodat ze meer verschil kan maken op de 1000 meter. Maar goop Boer werd opnieuw vierde. Dat is niet leuk, maar ze kon er wel mee leven. Ik heb geen nergens echt een grote steek laten vallen. En, uh, misschien hadden we 50 harder kunnen, maar ja, die gingen niet harder. Dus... En met duizend heb ik echt alles uh, uitgehaald uh, wat, ja, wat erin zat eigenlijk voor mij. Dus uh, ja, ik ben gewoon tevreden. En uh, vierde met twee PR's en uh, laatste goede duizend. En dan uh, ja, moet je eigenlijk gewoon tevreden zijn. Maar goed, Boer dus vierde. Annette Gerritsen werd vijfde. Shorttracker Shinky Knecht heeft in Tsjechië de Europese titel veroverd. Hij is de eerste Nederlander die dat gelukt is. Knecht ging al met veel zelfvertrouwen naar het kampioenschap toe. Nou ja, ik wist wel, uh, toen ik hierheen ging, van, uh, nou ja, ik, ik kom hier niet uh, voor de tweede of derde plek, ik, uh, ik wil hier gewoon winnen. En, uh, en uh, ja, dat is vrijdag meteen uh, de 500 meter winnen, dat uh, is dan wel een heel goed begin natuurlijk. Een hele short track ploeg van bondscoach Jeroen Otter deed het goed op het EK. En Niels Kersthold verzekerde zich van zilver in het eindklassement. Bij de vrouwen greep Jorien Temors het zilver. Net achter de Italiaanse Ariana Fontana, die prolongeerde haar Europese titel. De Nederlandse aflossingsploegen veroverden beide goud. En de Nederlandse hockeysters hebben de tweede wedstrijd op de Champions Trophy in Argentinië gelijk gespeeld. Tegen Groot-Brittannië stond Oranje met 2-0 nog voor bij Rust. Maar daarna viel de ploeg terug aanvoerster Maatje Paume. Ja, klopt. Als ik naar de wedstrijd kijk, hebben we de eerste helft gewoon echt heel goed gespeeld en uh, verdien 2-0 voorgekomen. Uh, de tweede helft uh, uh, krijgen we twee keer een kaart, waardoor we twee keer in ondertal komen. En de organisatie gewoon echt uh, best wel wegvalt en we krijgen gewoon heel veel kansen tegen. We krijgen het niet meer, uh, niet meer omgedraaid. Dus uiteindelijk uh, ja, we mogen we nog van geluk spreken dat het 2-2 blijft met, uh, met twee strafballen tegen inderdaad. En, uh, ja, we hadden het gewoon na de eerste, wedstrijd, of na de eerste helft uh, gewoon op slot moeten gooien. Morgen de derde poolwedstrijd, dan speelt Oranje tegen Japan. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Het openbaar ministerie, de politie en burgemeesters gaan nauwer samenwerken, zegt minister Opstelte. Hij spreekt van outlaw bikers. Die zich onder meer bezighouden met drugshandel en afpersing. Namen van motorclubs noemt Opstelte niet.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 Sarkozy wilde in het gesprek niet zeggen of hij komend voorjaar meedoet aan de presidentsverkiezingen, maar hij zinspeelde daar wel op. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De winter heeft afgelopen nacht echt zijn intrede gedaan. Dit moment vriest het in het grootste deel van het land licht en op veel plaatsen is een dun laagje sneeuw gevallen, waardoor er kans is op gladheid. Een zwakke storing is verantwoordelijk voor deze winterse neerslag en die trekt maar langzaam naar het zuidwesten. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt... en valt er in het zuiden en westen van het land een klein beetje sneeuw. Vanmiddag kan er vooral in de zuidelijke provincies nog wat vallen. In het noorden zijn soms wat zonnige perioden. De temperatuur komt vanmiddag uit rond het vriespunt... en er staat in het zuiden een zwakke en in het noorden een matige oostenwind. Vanavond wordt het overal droog... en breiden de opklaringen zich vanuit het noorden uit. De temperatuur daalt vannacht stevig. Op veel plaatsen gaat het 6 tot 8 graden vriezen. Morgen lossen de laatste bewolking op... Dan wordt het zonnig winterweer met maximum temperaturen... die op veel plaatsen 1 of 2 graden onder nul liggen. De komende dagen houden we dit heldere winterweer vast... met s'nachts 5 tot 10 graden vorst. ANWB Verkeersinformatie. De sneeuw blijft hier en daar flink liggen. Vooral in Noord-Holland, Midden-Nederland en ook in Zuid-Limburg. En ook elders is het wel plaatselijk glad door sneeuw of door sneeuwresten. Is ook al wat te merken aan de files dit moment op de A7-hoorn richting Zaandam. Langzaam rijden tussen Afrit Avoorn en Weidewormer over 6 kilometer. Ook op de A27 hier en daar glad Almere richting Utrecht. Tussen Knopend Eemnes en Beeldhoven 8 kilometer. En op de a 28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's.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 Rating Agencies Standard Poor's waardeerden recent 9 Europese landen af. Tot schrik van politiek en markt. Wie zijn de rating agencies en waarom hebben ze zoveel invloed? U krijgt het antwoord vanavond in tegenlicht om tien voor negen bij de VPRO op Nederland 2. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Kunt u ons volgen via internet nos.nl of via Twitter NOS Radio 1. Ga naar België, want België staat vandaag stil. Tenminste als het aan de vakbonden ligt die een nationale staking hebben uitgeroepen. Staking richt zich tegen de bezuinigingen van de regering en dan vooral tegen de pensioenmaatregelen. Ambtenaren, werknemers in de luchtvaart, het openbaar vervoer, onderwijs en industrie. De bonden willen dat ze allemaal gaan staken. Je hoort hem op de achtergrond. Correspondent Joris van Poppel staat in de haven van Gent bij Stakers. Joris, zijn ze massaal aan het staken? Nou, Hier staan uh, 20, 30 mensen. Rode hesjes hebben ze aan. De socialistische Vakbond heeft hier het industrieterrein afgezet in de haven van Gent. Daarachter liggen de boten, kleine lichtjes in het donker nog, heel mooi. Maar die worden vandaag niet geladen uh, of gelost. En hier naast de Honda en de Volvo fabriek. En ik sta hier naast, uh, naast iemand, mevrouw met een, rood, met een rood mutsje. U werkt bij een onderaannemer van Volvo, u maakt dashboarden. Maar waarom staat u hier? Voor het behoud van de werkzekerheid. Ten eerste voor, uh, dat de mensen recht hebben op een brugpensioen. Dat, dat is vervroegd pensioen? Vervroegd pensioen. Uh, ook uh, de indexaanpassingen, die, die zouden ook wegvallen. De BTB, alles daar veel op. Uh, ook tijdskrediet, dat is vier vijf te werken. Vier, vier dagen in de week. En ja, we moeten dat behouden. Er zijn uh, veel jongeren die zeggen, die vakbonden die staken eigenlijk alleen voor hun eigen pensioen en uh, die komen helemaal niet voor ons op. Wat vindt u van de kritiek? Ja, maar wij hebben de jongeren zeer goed ingelicht wat dat in hun toekomst zou zijn. En daar moeten wij nu al voor vechten. Voor het behoud van de, de mensen die ook kunnen rechten. Nou, je hoort het. Hier zijn ze ervan overtuigd dat ze voor de goede zaak hier de weg geblokkeerd hebben. Tot vier uur vanmiddag. Ja, Joris, vervoer en verkeer en vervoer krijgt er natuurlijk last van. Hè? Overheidsinstellingen gaan dicht. Zal het land inderdaad plat ja zeker omdat de treinen niet rijden. Ik hoorde net ook bijvoorbeeld de luchthaven van Charleroi is dicht. Daar zijn wat Nederlanders zijn gestrand die niet wisten dat er vandaag een algemene staking was. En uh, daarnaast is het maar de vraag of uh, echt alles stil ligt. Ik kreeg bijvoorbeeld deze ochtend wel gewoon een krant in de bus. Dus die wordt gewoon bezorgd. En daarnaast uh, bijvoorbeeld scholen, daar is een stakingsoproep voor gegeven. Maar de verwachting is dat eigenlijk maar, maar een paar procent van de leraren daadwerkelijk gaat staken hier. Dus het land ligt plat omdat de treinen niet rijden. Uh, er zullen ongetwijfeld files staan. S uh, avond moeilijk te bereiken, de nationale luchthaven. Maar uh, om nu te zeggen dat er een grote demonstratie is. Of dat dit een historische staking is voor België. Dat zal het niet worden. Joris van Poppel in Gent, de haven bij mensen die wel staken. De diepe crisis in Griekenland. Daardoor zoeken steeds meer jonge, hoogopgeleide Grieken hun heel ergens anders. En vooral Duitsland is dan bij hen populair. Door de economische groei zijn Duitse bedrijven juist op zoek naar goed geschoold personeel. Na 150 meter rechts abbiegen. In een moderne auto zitten stemmetjes en knopjes sensors, allemaal om het leven zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Bij het bedrijf Electrobit in Erlangen in Beieren maken ze daar de software voor. Whenever you get into a car, whatever you touch, whatever you see, is basically programmed here. Je navigatie en het knopje om het raam open te doen en de luidspreker van de telefoon. Die software wordt hier gemaakt. Onder andere door Vicky Constantinidou. Net afgestudeerd in Griekenland, maar de eerste baan vond ze in Duitsland. Ze is hier nu drie maanden. Hoe moeilijk is het om in Griekenland nog een baan te vinden? You don't get it, what's. Dat is het, je niet. Ik bedoel, er zijn mensen die familie hebben en hebben onemployeerd voor zijn. Dat betekent dat. Oké, hello mama, ik kom terug op het oudste van 35. Het is onmogelijk, er zijn geen banen. Dus mensen die moeten soms op hun dertigste weer thuis gaan wonen bij hun ouders, met hun hele gezin, omdat ze gewoon geen werk meer kunnen krijgen. En daar had ik helemaal geen zin in. De Chef van Vicky, Ralf Leemkoel, is blij met zijn nieuwe aanwinst. Hij heeft er lang naar gezocht. Ja, we zijn, glaube ik, hier in Deutschland van de Fachkräftemangel im in Informatik- en Software-Engineering-bereich en betroffen. We hebben een groot tekort aan vakpersoneel. Software, informatica doen het goed, maar er worden te weinig mensen opgeleid in Duitsland. Dus we moeten nu in het buitenland op zoek naar personeel. Maar in landen als Spanje en Griekenland spreken jonge mensen toch zelden Duits? We zien het als probleem dat, wanneer mensen hierheen komen die geen Duits spreken, dat we hier intern onze. Ja, dat is ook wel een probleem. Dan moeten wij hier onze projecten helemaal in het Engels gaan doen. Dat is lastig voor onze eigen mensen. Maar we nemen ze dan toch aan en betalen dan liever een cursus Duits... en beginnen dan alvast maar in het Engels met het werk. Maar eigenlijk profiteert Duitsland op die manier wel van de problemen in het zuiden van Europa. Ja, we hopen dat het voor ons ook een chance is hier... Dan uh, daarvan te profiteren. Aber... Ja, voor ons is dit een kans. En we profiteren ervan. Maar we moeten op den duur ook wel zorgen dat het in de andere landen ook weer goed gaat. De verschillen in Europa moeten ook weer niet al te groot worden. Die ons ook weer voordelen brengt. wie is het in het Duits? Ik geloof, oké, niet zo goed. Maar het gaat. Nou, als kind heb ik het wel op school gehad, maar daarna heb ik tien jaar niks meer mee gedaan. Dus ik ben nu op cursus gegaan. Maar het leven is hier zoveel prettiger, zegt Vicky. Ik heb mijn leven terug. De afgelopen jaren moest ik opletten bij alles wat ik kocht. En op een gegeven moment ben ik gaan sparen bij energie en bij de verwarming. Ik redde het niet meer met het geld tot het einde van de maand. En iedereen in Griekenland doet dat. Als ik hier nu met de collega's praat... gaat het eigenlijk nooit over financiële problemen. Dat is toch heerlijk? is De komende 10, 15 jaar kan ik niet meer terug. Dat zou vreselijk zijn. Ik zou daar niks hebben. En waarom zou ik mezelf dat aandoen? Dus voorlopig ligt mijn toekomst hier in Duitsland. Grieken die niets meer te zoeken hebben in eigen land... verhuizen naar Duitsland. U hoort een bijdrage van correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Ja, Nederland heeft dus weer een wereldkampioensprint. Stefan Groothuis is zijn naam. Hij is de derde Nederlander die die titel pakt. Na Jan Bos en Erben Wennemars. Die won hem trouwens twee keer. Nu contact met Sebastian Timmerman in Calgary. Uh, Sebastian, voor jou een uh, goedenavond. Uh, Stefan Groothuis dus de wereldkampioen. Uh, zat dat er eigenlijk wel in? Nou, ik, ik wil niet uh, mezelf een compliment gaan geven. Maar uh, uh, het was wel iemand die ik na had getipt aan het begin van het toernooi. Want ik vond Stefan Groothuis... Uh, de meest regelmatige sprinter van dit seizoen. Maar in het toernooi dacht ik eigenlijk... als hij een medaille pakt, dan is het al heel mooi. Want de eerste drie afstanden... dus de 500 en de 1000 meter van zaterdag... en de 500 meter van zondag... reed hij op zich niet slecht. Maar de vonken spatten er niet van af. En hij had toch wel wat foutjes links en rechts in de bochten... Um, dus ik dacht, nou, een medaille zal al mooi zijn. Tot dus de laatste duizend meter, waar hij het Nederlands record verbeterde... en als eerste Nederlandse man binnen de 1 minuut en 7 seconden dook. En toen ik die race zag en had gezien, toen dacht ik wel van... ja, dit, dit kan wel eens genoeg zijn voor goud en dat bleek dus ook. Ja, eindelijk, zei hij, eindelijk, zei ook zijn coach... wat ging er dit keer wel goed wat de voorgaande keren niet goed ging? Ja, nou, dat, dat, die, dat nu de puzzelstukjes dus aan het, uh, in zo'n toernooi op de juiste plaats vielen... En uh, dat hij wel wat foutjes maakte, maar dat de grote fouten uiteindelijk uitbleven. Uh, zoals bijvoorbeeld vorig jaar in Heerenveen, toen hij een miserabele uh, 500 meter had op de tweede dag, terwijl hij naar de eerste dag aan de leiding ging. Nu heeft hij nooit aan de leiding gestaan, dus het is uh, continu eigenlijk een jager geweest. Een jager op de prooi. En die prooi, dat waren dan uh, de, de Zuid-Koreanen, yuk en tae En er is nooit op hem gejaagd. En... Daar kon hij blijkbaar beter mee omgaan uh, dan als prooi uh, uh, te rijden. En uh, ja, vooral op die duizend meter vielen die puzzelstukjes dus op, uh, uh, helemaal in elkaar. Ja, heeft de concurrentie het laten liggen of was hij ja. en dan vooral in die laatste race zo goed? Ja, nee, hij was echt wel goed hoor. Het is echt niet zo dat hij kampioen is geworden omdat andere grote fouten hebben gemaakt. Hij is echt kampioen geworden omdat hij de regelmatigste is. En vooral omdat hij een geweldige tweede duizend meter heeft gereden. Uh, Nederlands record, wat ik al zei als eerste man binnen de, de 1 minuut en 7 seconden... Uh, uh, ja, dan, dan, dan rij je gewoon een superrace. En dan sla je daarmee het, uh, het gat dat je moet slaan om wereldkampioen te worden. Dus hij heeft het uh, echt aan zijn eigen rijden te danken. En het is niet zo dat hij kampioen is geworden omdat anderen uh, grote steken hebben laten vallen. Hoe deden de andere Nederlandse mannen het? Nou, ik vond dat Hein Otterspeer het, uh, het, het goed heeft gedaan. Die eindigt mooi binnen de top 10. Ja, aan Pim Schipper en Sjoerd de Vries had ik, uh, had ik toch wel iets meer van verwacht. Uh, uiteindelijk uh, zorgt Sjoerd de Vries ervoor dat we volgend jaar nog weer uh, met, met vier Nederlanders mogen starten op het weekensprint omdat hij net zestiende wordt. Maar die tweede had ik iets meer van verwacht omdat ze uh, hadden laten zien. Dan naar de vrouwen. Het werd de dag van Ying Yu die een wereldrecord heeft de 500 meter en daarna de wereldtitel pakte. Was dat voorspeld? Nee, ik had uh, uh, Nesbit voorspeld. Ja, en uh, wie niet? eigenlijk ja, gisteren ook nog. Maar ja, Jin Yu die reed als eerste dame uh, in de 36 seconden op de 500 meter. Die dook door die barrière van de 37 seconden heen. Dus de twee dames die grensverleggend uh, bezig zijn geweest dit weekend, die reden tegen elkaar op de 1000 meter. En wat Jin Yu daar heel goed deed, die had een halve seconde voorsprong op Christine Nesbit. Die normaal gesproken dat fluitend goed moet maken op Jin Yu op de duizend meter. Uh, maar Jin Yu koos de aanval, die legde de druk op Nesbit. En Nesbit pareerde die aanval wel en wint uiteindelijk die rit, maar met, maar met te weinig tijd. Waardoor Jin Yu dus de wereldtitel pakt. Dus het aanvallende rijden van Jin Yu op die duizend meter ook, uh, dat loont. Nesbit dus teleurgesteld, gold natuurlijk ook voor uh, de Nederlandse rijders, Dus Boer en Gerritsen, of waren ze toch wel tevreden? Ja, ik denk dat ze gemengde gevoelens overhouden in dit toernooi. Op zich uh, ging het vooral bij Gerritsen beter dan dat het uh, uh, eerder in het seizoen uh, ging. En ja, wat ik dan toch wel kenmerkend vind, ze komen niet aan het Nederlands record van Andrea Nuit. Dat Nederlands record staat bijna tien jaar. En als je dan ziet dat dames als Jin Yu en als Nesbit grensverleggend bezig zijn... Dan kun je niet anders dan concluderen dat de Nederlandse dames wel lichte progressie boeken. Want ze rijden wel links en rechts persoonlijk records. Maar zo'n grote stap om bijvoorbeeld het Nederlands record na tien jaar te verbeteren, dat zat er niet in. En dat is toch wel een teken aan de wand. En dat is wat werk wat ze ja, te doen hebben voor de komende seizoenen. Sebastian Timmerman in Calgary, dankjewel. Straks dan hoort u dokter Deen zijn leven en werk op Vlieland zijn verfilmd. Met Monique van der Ven in de hoofdrol. En of het allemaal een beetje klopt in de televisieserie. Dat vragen we hem zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Marcel, de sneeuw die beïnvloedt de ochtendspits behoorlijk al. We zitten nu al op 80 kilometer file. Vooral in het midden van het land is er veel hinder door die sneeuw. Maar ook in Noord-Holland en in Zuid-Limburg... De aanrijding hadden we al op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Born 8 kilometer. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Hagestein 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verderop van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Hilversum nog eens 4 kilometer. Ook daar een aanrijding. En wanneer je vanuit Flevoland richting Utrecht onderweg bent op de A27... tussen Eemnes en Beeldhoven over 12 kilometer langzaam rijden. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leuze zo'n 10 kilometer al. Ja, daar zit dus de sneeuw op dat het is ogenblik. Het eerlijk, ja. Ja, dat, lijkt wel, dat lijkt wel duidelijk. Het is niet overal, hè, want nee, de sneeuw ligt. dus. ligt hier amper wat. Het wordt wisselend, wisselend beeld vanochtend. Ja, zeker. Maar ik, ja, normaal gesproken zou op een maandagochtend 180 kilometer moeten staan. Maar ja, 250. Het is uh, anyone's, anyone's guess. Ik weet hmm. het niet. Nou, dan spreken we hier met uh, grote regelmaat. Jolanda okay. van der Velden bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Maar de Maino-remmers in Rotterdam waar het bijvoorbeeld uh, niet, sneeuw, niet sneeuwt, Maino... of in ieder geval heel weinig, maar nee, koud is het wel, hè? Helemaal niet. Ja, het is 1,5 graad onder nul, zag ik net buiten... op mijn thermometer in de auto. Maar sneeuw, nee. Maar ja, we zijn inmiddels in het William Boothuis in de Dunantstraat. Leger de dus Celst, opvang. Hangt hier een papier op een ijzeren kast. The Salvation Army, serving God is not a job, it's an adventure. Nou, ja, dat avontuur... Dat is onder andere, valt dat ten deel Mart Jongejan, want hij is uh, hier de unitleider. Hoe druk is het, terwijl er achter mij al wel wat ontbeten wordt, zie ik? Nou, we zitten al aardig vol. Uh, ik zou even aan de nachtwacht moeten vragen wat precies het aantal is, maar zo, ik schat in zo'n tegen de 60 mensen. En dat is meer dan normaal? Ja, regulier zou je hier 37 mensen moeten slapen. En we zitten nu dus al tegen de, tegen de 60 en we kunnen nog doorgroeien op deze locatie naar 75. Ja. Maar er komt ook heel veel kou aan. Dus dat gaat ook wel gebeuren. Dit komt vol. <laughs> ja? Absoluut. Ja, dat betekent meer broodjes en meer koffie inslaan. De ouder staat hier al een hele kar vol. Ja, we zijn helemaal op oorlogsterkte, zeggen ze dan. De, er komt natuurlijk heel veel bekijken. Dat past als... ook wel bij het leger, hè? Ja, die terminologie is die ons niet vreemd. Ja. Een liefende oorlog voeren wij. Ja, ja. Nou ja, tegen het koufront. Dat, dat komt eraan in Rotterdam. We gaan straks eens even kijken hoe het met de mensen is. En dan gaan we het ook nog hebben over de problematiek... rondom die speciale winterregeling die er is. nog Remmers in Rotterdam... over de opvang van de daklozen in deze koude tijden. Morgen is Florida aan de beurt. Dan gaat deze staat stemmen in de Republikeinse voorverkiezingen is de eerste grote staat die nu naar de stembus gaat... die representatieve is voor de rest van de Verenigde Staten. Koploper Mitt Romney heeft al een stevige voorsprong... op zijn omstreden concurrent Newt Gingrich. En voor hem is het er dan ook op of eronder. En omdat iedere stem hier telt... krijgt ook de grote Cubaanse gemeenschap veel aandacht. Show in Miami de 8e straat het hartje van Little Havana en het hartje van Little Havana is restaurant Versailles allemaal Cubanen die hier komen eten in dit restaurant, alle republikeinse presidentskandidaten zijn hier langs geweest met hun verkiezingsspeeches. This has taken a very Koploper Mitt Romney vindt president Obama veel te vriendelijk voor Cuba. Hij wil het Cubaanse volk steunen is in zijn strijd voor de vrijheid. Concurrent Newt Gingrich gaat zoals gebruikelijk een stukje verder. Hij wil Castro verdrijven. Hij zou niet 90 miljoen zuid van de USA... om een Cubans spring te hebben. President Obama is heel enthousiast over een Arabische lente. Maar hij zou het wat dichter bij huis moeten zoeken. En een Cubaanse lente steunen. Are you talking about engaging the US military? No, I'm talking about using every asset in the United States... including appropriate covert operations. Ja, als het nodig is, wil Gingrich zelfs het leger en de CIA inzetten. Bring together every asset we have. Every Cuban has to vote for Gingrich. Want Gingrich kwam hier naar Versailles... en zei dat in de volgende vier jaar, wanneer hij wordt selecteerd... hij alles doen om een spring van een revolutie in Cuba te creëren. En dat is wat we nodig hebben. De man staat hier in de rij voor het restaurant. Ik denk dat uh, iedere Cubaan in Miami... ik denk dat hij moet stemmen voor Gingrich. Die is hier in het restaurant geweest, in restaurant Versailles. En Gingrich heeft gezegd dat hij ervoor zal zorgen... dat er een uh, Cubaanse lente komt... Wordt het niet heel gewelddadig dan als die dat gaat als die dat gaat doen? Zit u wel te wachten op zoveel geweld? I'm more afraid of the violence that is taking now part on the part of the government where the government is killing people and the world is doing nothing about it. Ik zit vooral met het geweld dat er nu is op Cuba. De regering doodt daar tegenstanders en de wereld doet helemaal niks. my boat or new Ingrid. Gangri. Yeah. I like you for the freedom for Cuba. Deze man, uh, hij gaat zeker op Gingrich stemmen, want Gingrich zal Cuba de vrijheid bezorgen. Andere man hier uh, masseert zijn Havana sigaar die al lang uit is gegaan. Wat denkt u, welke republikeinse kandidaat zou het beste zijn voor de Cubanen? They, they are all the same. Dus u denkt niet dat Gingrich een, een Cubaanse lente gaat, uh, gaat helpen? No way. I don't think Gingrich will do anything. Hi, my name is Eloise Perro. ben a uh, uh, director van de Cuban American National Foundation. Een van de directeuren van de Amerikaanse Cubaanse National Foundation. Wat is er zo bijzonder aan de Cubaanse stem? Well, number one is de uh, Cuban vote is the Republican side. het 500,000 Cuban Americans. The Cubans as a, a block voted voor 422,000 for Bush, and that's what gave him. Er wonen hier uh, 500,000 Cubanen hier in, uh, in Miami. En die stemmen als één blok, stemmen die allemaal voor de Republikeinen. En in 2000, toen met de strijd tussen Bush en Al Gore... die strijd die was toen uh, zeer nipt, nek aan nek... en de Cubanen hebben toen de doorslag gegeven. Dus die Cubanen hier nu op dit moment ook zijn ongelooflijk belangrijk. Wie Florida wint, die wint deze voorverkiezingen. Er de Jong vanuit Miami over de Republikeinse voor, voorverkiezingen. Het is acht minuten voor zeven uur, luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vanaf vanavond is Monique van der Ven te zien als Dr. Deen... in een nieuwe televisieserie van Omroep Max. Als huisarts op Vlieland helpt ze de eilanders en de toeristen... en is ze huisarts, tandarts en dierenarts in één. De serie is gebaseerd op de belevenissen van de echte Dr. Deen. En die is nu aan de telefoon. Meneer Deen, goedemorgen. Goedemorgen. John Dane, voormalig huisarts op uh, Vleeland. Heeft u de serie al gezien? Nog niet helemaal. Ik heb de eerste aflevering uh, verschillende facetten van wel van gezien. En ik heb natuurlijk de scripts uh, gelezen, voor zover mogelijk. En ik ben natuurlijk regelmatig op de set geweest om wat aanwijzingen te geven. Ja. Dus ik weet wel ongeveer waar het over gaat. En, en trok uw eigen leven voorbij? Ja, dat kun je rustig zeggen. Het is een, uh, een prachtige serie geworden waarbij natuurlijk. Uh, het eenzame doktersleven een beetje centraal staat. Hè? En met alle facetten die uh, uh, ja die uh, de, de, ja de, die de revue passeren dan. Hè? Ja, het klopt dus wel een beetje. Het klopt wel hoor. Je vindt uh, heel veel terug van het, uh, van het, leven daar. Edwin en Monique die hebben daar Edwin De Vries is te schrijven, ja. maar toch iemand anders. Die hebben een huisje op Flieland en zijn eigenlijk helemaal geïntegreerd in de, in de samenleving. En uh, uh, die hebben dus heel goed kunnen proeven wat de sfeer is en uh, ja, wat, wat de belevenis van zo'n dokter is. Hè? Ja. Nee. ja, die woning ja. van de Venen man die komen dus op, op, uh, um, uh, op het eiland dus ook. En, ja. en, en kennen u dus ook, dus ze kunnen zich ook niet te veel uh, strapatsen voorloven. <lacht> <lacht> <lacht> nou, ze hebben uh, ze hebben een prachtig verhaal van gemaakt... Uh, langzaam, het is oorspronkelijk gebaseerd op de columns die ik schreef. Uh, ik schreef elke 14 dagen van alle belevenissen. Want het is natuurlijk een hele spannende, soms dramatische, maar ook heel vaak hilarische aangelegenheid, Omdat je uh, natuurlijk behalve de eilanders... en alles wat, alles, uh, wat, uh, wat uh, met de eilanders gebeurt ook uh, in de zomer 8000 toeristen hebt. Ja, maar wacht even, spannend en ja. dramatisch op Vlieland? Ja, dat zou je niet zeggen. Hè? Nou ja. Niet... ja, nee, nee. Het is, eh, als huisarts daar, ik was helemaal alleen, heb je natuurlijk eh, alle facetten te behandelen die er gebeuren in het menselijk leven. Dat is dus niet alleen de huistuin en keukengeneeskunde, maar ook alle eh, ongevallen, de rampengeneeskunde eh, op, op zee, eh, wat er gebeurt eh, bij de verschillende sporten. Maar je bent ook onderdeel van de gemeenschap en dat maakt het zo boeiend. Omdat al jouw patiënten zijn ook eigenlijk je vrienden. Ja. En, eh, het grappige daarbij is dat er helemaal geen verschil is. Je merkt dat helemaal niet. Het is zo normaal en zo logisch. Het is altijd zo geweest. Dat de Vrielands vinden het heel normaal. En de huisarts ook. Ja. Als je de spreekkamer binnenkomt, zitten de, de, de katten en de honden tussen de mensen. Ja. Uh, ja. ja zeg nu, nu, in die serie zijn natuurlijk al uw belevenissen wel samengebouwd. Dus het, het, het lijkt misschien dramatischer dan het in de, in, in de werkelijkheid is. Nee, dat vind ik niet. Ja, ze, hij, ze heeft een heleboel facetten. Er speelt heel veel facetten die eigenlijk heel vaak voorkomen. Bijvoorbeeld, uh, ze wordt op een gegeven moment verliefd op een uh, officier van justitie die is komen vestigen in het, uh, op het eiland. Nou, dat zijn situaties die heel herkenbaar zijn. Er komen nogal eens wat uh, mensen die een carrière achter de rug hebben, die natuurlijk een hoop beleefd hebben, die uh, rust zoeken op een eiland en een oude dag op een, op een hele uh, ja, rustige. Uh, ...manier willen, uh, willen doormaken. Ja. En zo, dit soort gebeuren zien we ook op de eiland. Hè. De, de directeur van de Bezige heeft, heeft zich gevestigd. Vroeger was er een heel bekende psychiater... ...die het nodige beleefd had en die probeerde rust te vinden. Ja, of je echt rust vindt in zo'n eiland... Je, ...je zou zeggen van wel, maar het is een, een, een gemeenschap van 1150 mensen... ...die zichzelf bezighouden en die uitermate actief is. Ja, ik begrijp het ook al. Het is hard werken binnen- en buiten buitenkantoortijden. Dat is zeker, ja. ja. Dus is ik dag en nacht werken. Meneer Deen, we gaan kijken. Ja, leuk. Naar uw leven. Veel plezier ermee. Ook wij, uh, het ook. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Met Martijn van Beek. Op de voorpagina van de Volkskrant is nog net te zien... hoe president Sarkozy zijn stropdas goed doet... voor hij gisteravond aan een tv-interview begint. En in dat interview, dat werd uitgezonden op acht zenders... lijkt hij er geen rekening mee te houden... dat er over een paar weken verkiezingen zijn... Voor het eerst heeft een Franse president zo kort voor het einde van zijn mandaat nog maatregelen afgekondigd. En dan ook nog impopulaire, bijvoorbeeld een belastingverhoging. Maar, stelt de krant, het kan ook een slimme zet zijn. Sarkozy laat zo zien dat hij de crisis wel serieus neemt, anders dan zijn tegenstanders. Het is nog onduidelijk of Sarkozy zich verkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn als president. De grootste woningcoöperatie van Nederland. De Rotterdamse Vestia zit in de geldproblemen. Ze komt enkele miljarden tekort wordt dit moment nog uh, overlegd, koortsachtig, dus de sector en de overheid, over een reddingsplan, schrijft het Financieel Dagblad. En Vestia heeft 89.000 woningen in bezit. Het Nederlands Dagblad heeft geïnventariseerd of er animo was voor een zogenoemde niet-reanimeerpenning. Nu is deze penning alleen nog beschikbaar via de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Maar, zo schrijft de krant, meer partijen willen de penning uitgeven. Onder andere de Nederlandse Patiëntenvereniging wil dat er voor het eind van het jaar een algemene penning komt. Sommige christenen vertellen in de krant dat ze vanwege hun geloof niet gerenimeerd willen worden. Maar om dat officieel te regelen moet je lid worden van de pro-euthanasievereniging. En dat het tegenovergestelde van wat ze willen bereiken. Daarom dragen ze hun wens bij zich op een papiertje in een portemonnee of een handtas. Maar voor hulpverleners is dat niet altijd even duidelijk. En we worden te dik. In het Algemeen Dagblad roept een verontruste minister op tot een gezonder leven. Aanleiding zijn de nieuwe cijfers van het RIVM. Inmiddels is de helft van de Nederlandse bevolking te zwaar. 1 op de 7 mensen is zelfs zo zwaar dat er een ernstig gezondheidsrisico is ontstaan. Minister Schippers van Volksgezondheid hoopt dat iedereen schrikt van de cijfers en zich even achter de oren krapt. Ze trekt 70 miljoen euro uit om sporten in de buurt te bevorderen. Trouw is vanmorgen hoopvol gestemd. De krant loopt met een foto van schaatsers op de Oostenrijkse Weizenzee... vooruit op een mogelijk schaatsweekend in ons land. Woensdag of donderdag zou er geschaats kunnen worden... op ondergespoten weilanden. In Friesland zijn de ijsdraaiboeken al uit de kast gehaald. Maar van een elf is toch nog echt geen sprake, hoor, weet Trouw. En in alle kranten natuurlijk aan dat voor de sportprestaties van dit weekend... De Telegraaf heeft de drie overwinningsfoto's... Goud voor Groothuis, Feyenoord pakt Ajax in en Veldgoud voor Vos. En de krant noemt de briljante race van Groothuis op het WK Sprint in Calgary. Bij Feyenoord krijgt John Guidetti de creare reddits en de spits nam drie calls voor zijn rekening. U weet dat, terwijl hij de hele week ziek is geweest. Een fenomeen noemt zijn trainer Koeman hem. Voor Marianne Vos is na vijf wereldtitels in het veldrijden alleen het woord oppermachtig nog over. Met grote voorsprong sleept de Brabantse haar wereldtitel binnen. En over minister Opstelte, die de motorclubs wil gaan aanpakken, de criminele motorclubs, hoort u meer na zeven uur.